Een Amerikaanse vergelding voor de gifgasaanval in Syrië is niet bedoeld om president Assad ten val te brengen. Het gaat erom dat er een antwoord komt op de schending van de internationale verboden op het gebruik van chemische wapens. Al dus de woordvoerder van het Witte Huis. De Britse premier Cameron liet zich in gelijke bewoordingen uit. Het gaat over chemische wapens, het gebruik daarvan is verkeerd en de wereld behoort niet werkloos toe te kijken, zei hij. Het Huis publiceert waarschijnlijk nog deze week een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst over de vermoedelijke gifgasaanval van 21 augustus op een buitenwijk van Damaskus.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 De provincies Gelderland en Overijssel willen 140 miljoen euro betalen... om de 1 tussen Apeldoorn en Azelo al in 2017 te verbreden. De knelpunten op de 1 worden volgens de provincies opgelost... met een extra rijstrook in beide richtingen. Tussen Apeldoorn en Deventer komen twee keer vier rijstroken... en tussen Deventer en Azelo twee keer drie rijstroken. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Er kan nevel of een mistbank ontstaan en het koelt af tot minimaal 9 graden. Morgen opnieuw geregeld zon. Ook stapelwolken misschien langer.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 We'll Welkom terug bij het tweede uur van CFM Jazz. En ik opende dit, nummer, dit uur met het nummer Echoes of Harlem. En dat komt van het album Cootie Williams, Echoes of Harlem. Cootie Williams was uh, eigenlijk uh, de, de trompetist van Duke Ellington. Daar is hij groot geworden. Hij heeft uh, in de periode uh, van de jaren dertig uh, heel veel solos gemaakt in het uh, orkest van, uh, van Duke Ellington. Hij heeft een aantal, uh, een achtal, uh, small group dates uh, geleid. Dat waren eigenlijk uh, een, een afvaardiging van het uh, Duke Ellington Orchestra. Waarin zij nieuwe nummers schreven, nieuwe nummers uitprobeerden en op albums zetten. En als dat goed beviel, dan nam uh, het complete orkest van Duke Ellington dat over. In 1940 verliet hij de band uh, voor een aanbod van Benny Goodman. Een jaar later wilde hij eigenlijk weer terug. Maar uh, Duke Ellington zei van misschien is het beter als je je eigen band gaat beginnen. En hij richtte uh, de Cootie Williams Big Band op in 1941. Speelde daar onder andere samen met Eddie Lockjaw Lock Davis en Eddie Cleanhand Vincent. Uh, en zij speelden heel lang in de Savoy in Haarlem, uh, Harlem. In 1964 um, keerde hij weer terug bij, uh, bij Duke Ellington. En bleef daar eigenlijk tot 1974 bij uh, het overlijden van, uh, van Duke Ellington. Um, en dan gaan we natuurlijk gewoon verder met, uh, met Duke Ellington uit dezelfde periode waarin uh, Goethe Williams daar speelde. En van het album The Blanton Webster Band uit 1939 is het volgende nummer The Sidewalks of New York. Luister naar Anita OD met Take The A-Train. Anita OD is natuurlijk een zangeres die ook heel veel nummers... samen met Duke Ellington en zijn orkest heeft gemaakt. We gaan nog een klein stukje verder met Cootie Williams. Namelijk uh, twee nummers van uh, zijn eigen big band. Uh, Nevertheless, I'm In Love With You. En I, If I Could Be With You One Hour Tonight. Nou, beide nummers kunt u aan uw uh, geliefde opdragen. En dat uh, ga ik dus ook doen. Cootie Williams en zijn orchestra... Het, uh, van het album Cootie Williams in Hi-Fi. Hij heeft geluisterd naar Cootie Williams en his orchestra. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van um, een album dat heet uh, The Sextet En dat is doorgaans gewoon een, de naam van de groep. In dit geval gaat het over Gary Mulliken en Soot Sims. Zij hebben drie albums samen opgenomen en uh, worden daarin uh, vergezeld van John Earthly op trompet, Bob Brookmeyer op tromboon, Gary Mulliken zelf op baritone sax, Soot Sims op tenor sax, Peg Morrison op Bas en Dave Bailey op Drums. Het nummer wat ik ga draaien komt dus uit het album Sexted uit 1955 en het heet Sweet and Lovely. <middels> geluisterd naar Gary Milliken en Zoet Sims. We gaan verder uh, met, een, uh, met een aantal vocale nummers. En in de eerste plaats Carmen McRae. Van het album Carmen Sings Monk uh, uit 1988 ga ik het nummer draaien Dear Ruby. Carmen McRae is een, was een goede vriendin van uh, Thelonious Monk. Heeft op dit album eigenlijk 13 van zijn nummers uh, gezongen. En heeft daarmee een prachtig album uh, uh, afgeleverd. Een uh, aantal resterende nummers zijn onder andere ook geschreven... door Abby Lin Lincoln en Bernie Harnigan. Uh, en uh, nou ja, eigenlijk uh, ik zou zich graag genieten van uh, Dear Ruby, Carmen McRae. En daarna gaan we verder met uh, Abby Lincoln ook... ...heeft geluisterd naar Abby Lincoln van het album Talking to the Sun uit 1983, You and the Eye. Ik ga verder met een, uh, met een Nederlandse uh, artiest, namelijk Bart Weerts. Van zijn album I Dreamer uit 2012 ga ik draaien, het nummer Democrater. Op dit album speelt hij samen met een aantal grote artiesten, waaronder Nicholas Payton... ...op de piano Xavier Davis, bassist Richie Goods en drummer Kendrick Scott. Album wat heel goed ontvangen is... En uh, volgens een toonaangevende recensist mag Bart Weerts inmiddels gerekend worden tot een van de beste alt-saxofonisten in de wereld. Bart Weerts uit Nederland, iDreamer met het nummer Democrater. In your love Love for sale mm. If you wanna buy my ways Follow me and climb the stairs Love for sale Who Who will buy To stop all my Stop all my Supply Love that's fresh And still unspoiled Love that's only slightly styled Love You're done for sale Let the poets pipe love in a childish way, I've been through the mill of love, better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love, old oh, love, new love, anything but true love. Luister naar trombonist Benny Green van het album Mosaic Select, nummer 3. Na jaren als, uh, als bandlid gewerkt te hebben bij uh, leiders zoals Charlie Ventura en Earl Bostick, kwam uh, Benny Green eigenlijk als leider uh, zelf naar voren in 1958 met een album Back on the Scene, waar hij uh, vergezeld werd door uh, toneursaks Charlie Rouse en drummer Louis Hayes. En hij heeft eigenlijk pas uh, grote albums uh, uh, voor het publiek uh, uh, gemaakt, werden bekend door zijn compilatiealbum uit uh, 2003, waar hij uh, onder andere op dit nummer met Soul Steering naar voren kwam samen met Noordsachs Gene Emmons en uh, Billy Root. We zijn alweer aan het einde gekomen van het uh, tweede uur van uh, CFM Jazz. Dus dit programma zit er bijna op. Mocht u uh, willen nakijken wat we gespeeld hebben... dan uh, kunt u dat vinden op onze site, cfmjazz.nl. We sluiten het, nummer, uh, het uur af met een uh, tribute-nummer aan Ivy Anderson. Ivy Anderson is een, uh, een van de beste vocalisten die Duke Ellington ooit had. en uh, U kunt haar onder andere horen...